Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De dichte mist in combinatie met gladheid veroorzaakt met name in Noord-Holland grote problemen. De wegen zijn naar spiegelglad. Op de A7 zijn tientallen ongelukken gebeurd. Auto's belanden in de sloot of in een greppel. Een deel van de A5 bij Haarlem is vanwege de gladheid afgesloten. Ook op de A4 zijn problemen. Rijkswaterstaat heeft op de ring Amsterdam en op de A7... een maximum snelheid ingesteld van 50 km per uur. Schiphol heeft ook last van de dichte mist. Daardoor zijn tientallen vluchten vertraagd of geannuleerd. De mist blijft op sommige plaatsen de hele dag hangen... en blijft voor overlast zorgen. Minister Van Bijsterveld gaat fors reorganiseren in het onderwijs. Ze vindt dat de onderbouw van het voortgezet onderwijs zich moet beperken tot de kernvakken. Nederlands, Engels, wiskunde en andere beta-vakken. Ook wil van Bijsterveld aan het einde van de basisschool een verplichte eindtoets, vergelijkbaar met de huidige CITO-toets. De plannen zijn de reactie op PISA. Een onderzoek waarin de prestaties van 15-jarigen met elkaar worden vergeleken in de meest ontwikkelde landen. Nederland daalt op die ranglijst. Julian Assange, de man achter website Wikileaks, gaat volgens een advocaat praten met de Britse politie. Assange zou in Groot-Brittannië zijn. Zweden verdenkt hem van een zedemisdrijf en wil hem berechten. Het land heeft twee keer een internationaal opsporingsbevel voor hem uitgevaardigd. Biograaf Nop Maas mag voorlopig het derde en laatste deel van de biografie van Gerard Reven niet publiceren. Joop Schafthuizen, de partner van de in 2006 overleden schrijver, wil niet dat citaten uit ongepubliceerd werk worden gebruikt, waaronder de brieven. Schafthuizen zegt in de Volkskrant dat hij geen enkel vertrouwen heeft in de oprechtheid van de tekst van biograaf Nop Maas. Maas zegt dat er nu twee scenario's zijn, ofwel er komt geen deel drie, of hij gaat alle revisitaten noodgedwongen parafraseren. Het weer...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 nu de herhaling van Zondag in Kennemerland. Dance, beste danceplaat op dit moment. Uh, Alice Cardino en I'm In Love. Welkom bij het derde uur zondag in Kennemerland. Uh, uh, tweede uur hebben wij onder andere uh, nieuws over het handbouwtoernooi SV De Blinker. En, uh, en ja, onder andere zometeen even de tussenstanden van de Erevisie meenemen. Er is ook één opvallende einduitslag, maar dat zometeen. Wil je nou een plaatje aanvragen, heb ik ook geen problemen. Bel even naar de studio naar 023 573 1969 door 023 573 1969. Goedemiddag, dit is zondag in Kenemland met John Legend. There is so much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 And raise them. Seasons are aging. Earthquakes, wars, and rumors. I want us to get by, but we more than consumers. We more than shooters. More than looters. Created in this image so God lived through us. And even in this generation, living through computers, only live, live, live can reboot oh, us. Oh, wake up, everybody. No more sleeping in there. Oh, wake up, everybody. Badum, badum. John Legend, samen met The Roots, een nieuw album uitgebracht. Wake up Everybody. Wake up everybody. En zo heet ook deze single: Wake up. Everybody. Wake up everybody. Yeah. Hij is goed, hè. Wake up everybody, John Legend en The Roots. En ze hebben een nieuwe single uit. Klein stukje ervan, en hij heet Our Generation. present situation. Take lesson from, it from it our it elders. Don't make the same mistake. Let's fill the world with love. And get rid of all the hate. Our elders taught us one thing. Nou, ik moet zeggen, dit is wel ook erg goed, hè? Tweede single van het album, Wake Up Everybody. En de single heet Our Generation. We gaan even door met de tussenstanden. En één einduitslag in de eredivisie voetbal, want daar wordt gewoon gevoetbald. Willem 2 Feyenoord, eindstand 1-1. Toch wel opvallend, vind ik. Willem 2 stond dik op de laatste plaats. Er zijn ook twee wedstrijden bezig. Op dit moment om half drie begonnen. FC Utrecht-Heerenveen. De tussenstand is daar 1-1. Hetzelfde. ADO Den Haag tegen AZ 0-1. En er was nog een wedstrijd gepland. Venlo tegen Rode JC. Alleen die wedstrijd is afgelast vanwege het slechte weer. Vrijdagavond is er ook een wedstrijd gespeeld. FC Groningen won overtuigend met 4-1 van Vitesse. Ajax gisteren. Teleurstellend. 1-1 gespeeld tegen NEC. PSV 5-2 gewonnen tegen Herakles. Weer een wedstrijd afgelast. Excelsior Nakbreda. En als laatste FC Twente tegen de Graafschap. Daar was de uitslag 2-0. Zo staat PSV aan kop. Gevolgd door FC Twente. Groningen. En op vierde plek Ajax. Dit is train. Dit is goodbye. of this place, and as far as we know, we were way before our time, as bold as we were blind, just another perfect mistake, another bridge to take, on the way letting go, the same good goodbye Oh no, this ain't goodbye We were stars up in the sunlit sky Ik heb hier toch een uh, top aankoop voor me liggen. Ik heb uh, vorige week bij uh, Marktplaats een echt collectus item uh, aangeschaft. Ik ben namelijk enorm fan van de King of Pop Michael Jackson. Ik heb het hier over de Ultimate Collection. Ik heb hem hier uh, voor me liggen. Het zijn vier muziekcd's met uh, bekende en ook onbekende nummers. En er zit ook een dvd bij met zijn concertreeks in, uh, in, uh, in Roemenië, was het volgens mij, Boekarest. En. Uh, wat me vooral opvalt aan deze, ja, aan deze box, is dat er gewoon veel onbekende nummers bij staan. Die gewoon heel goed zijn. En die zijn nooit op een album gekomen, die zijn nooit uitgebracht op single. En er zit een bij, nou die is me heel erg opgevallen hoor. Nooit uitgebracht dus op single. En nooit op een album gekomen, maar ooit oh, zo mooi. Michael Jackson and The Way You Love Me. I was alone in the dark Oh. Stucky done. Way you love me, Michael Jackson. En als liefhebber moet je toch echt wel deze box hebben. De Ultimate Collection Box uh, van de week besteld bij Marktplaats. En er staan om, uh, heel veel van die nummers op. Maar ik heb... Uh... Ik zat laatst een beetje te snuffelen op internet naar nieuwe nummers. En ik heb nu weer een nummer, ook van Michael Jackson, uh, ja, gevonden. Ook nooit op een album gekomen. Nooit. Het is ook helemaal niet bekend, maar het staat helemaal klaar, het nummer is helemaal klaar. En nergens... Uh, nerg staat nergens op. Het is helemaal niet bekend. Niet op iTunes. Helemaal niets. Het nummer heet Blue Gangsta. Luister even mee. Het is echt zo goed. Het is een beetje ouderwets Michael Jackson. Dus, uh, ja, wie weet... Wordt het nog ooit als single uitgebracht? Het zou wel erg mooi zijn. Ik heb hem dus via internet uh, geprobeerd uh, te verkrijgen. En het is ook gelukt. Het nummer heet dus Blue Gangster. En dat uh, in het begin hoor je niet Michael Jackson. Het is een of ander zanger. Maar daarna, oeh. Nu komt hij. gewoon weer een beetje oude wits. You... Zo kennen we Michael weer. heet hij dus de Blue Gangster. En uh, ja, het is toch gewoon zo'n geweldige plaat. Michael Jackson, Blue Gangster. Je kan even zoeken op internet als je hem wil hebben. Ik draai hem, uh, ja binnenkort draai ik hem nog wel een keertje. We gaan door met het uh, regionaal nieuws. Uh, nou tenminste regionaal, eigenlijk is het wereldnieuws. Uh, Blatter is uit een hotel gezet. Het single... Uh, uh, Blatter, voorzitter van de FIFA natuurlijk. Het zit in Engelsen uitermate hoog dat ze het WK van 2018 niet hebben gekregen. En dus neemt het land wraak op de FIFA. De burgemeester van Londen, Boris Johnson, heeft voorzitter Sepp Blatter en andere FIFA geleden. De, nu al hoogpersoonlijk uit het paperdure hotel, de Dorster. Waar de bobers tijdens de Spelen van 2012 zouden verblijven gezet. Blad en zijn gezelschap waren afhankelijk uitgenodigd om voor ruim een week de Olympische Spelen over twee jaar in Londen bij te wonen. De Engelsen zitten met het oog op het WK uh, van 2018 in Charmers Offensief in richting de FIFA en stelden uh, de, voor de Spelen van 2018... Thuis... 12, daarom exclusieve kamers van duizend Engelse ponden per nacht beschikbaar. De wereldkampioenschappen voetbal werden afgelopen donderdag echter niet toegewezen aan, de, uh, aan Engeland, maar aan Rusland. Dat was een klap in het gezicht van de Britten. Af wraakactie heeft de burgemeester Johnson volgens de delen u onmiddellijk de uitnodiging ingetrokken. Blatter en coach zullen voor de spelen dus op zoek moeten naar een nieuw onderkomen. Een groot bedrand in een oliebo uh, oliebollenfabriek in het industrieterrein in Beverwijk. In Beverwijk is het zaterdag aan het eind van de middag een brand te staan in de fabriek waar oliebollen uh, worden geproduceerd. De brand is inmiddels opgeschaald naar een zeer groot waardoor er meerdere brandweervoertuigen uit de regio onderweg zijn om de brand te bestrijden. Het pand zit gevestigd aan de randweg op het industrieterrein uh, De Pijp. Inbrekers slaan flink toe in de nacht uh, van vrijdag op zaterdag. In verschillende plaatsen in de regio zijn op 3 en 4 december verschillende inbraken ontdekt. Waarna de politie onderzoek doet. De inbraken zijn op verschillende manieren gepleegd. Er is vooral binnengedrongen door het verseren van ramen en of deuren. En er zijn sieraden, geld en computer en audioapparatuur gestolen. In Bloemendaal is er ingebroken in de woning aan de Ignatius Bispringlaan, Kastanjelaan en de Borsklaan, Borskilaan. In Al Haarlem gebeurde het aan de woning aan de Beelslaan. Verder werden in de laan van Berlijn in een flatgebouw 20 boksen opengebroken. Onbekend is nog wat daaruit is gestolen. Verder werd er bij een bedrijfsinbraak aan de Tapperweg een partij kinderkleding gestolen, in de Heemskerken werd ingebroken in woningen aan de Boekheven, Pieter-Breugelstraat in Jacob Marienstraat en in Beverwijk aan de Heemskerkenweg, terwijl in Amuiden in woningen aan de Orionweg en de werd ingebroken. In Hoofdorp gebeurde dat aan de Kolaniade en de Vermina Müllerlaanweg. Het is er nog wel zoveel inbraken. Waar staan er nou aan liggen? Heb je, weet je iets? Of uh, ben je, je getuige van iets? Laat het meteen horen aan de politie. Dat lijkt me logisch. En we eindigen dit half uur uh, regio nieuws met... Uh Capoeira school, uh, school, nu ook in Zandvoort, de Haarlemse Capoeira school Sementa da Zenzala, heeft in de afgelopen maand oktober met groot succes meegedaan met de jeugdvakantiesportweek. Er was zoveel animo voor de drie Capoeira lessen dat de docenten Lisette Spaargaren besloot deze prachtige sport naar Zandvoort te brengen. Zodoende wordt Zandvoorts jeugd de mogelijkheid gebroken deze uit Brazilië afkomstige sport, uh, slash cultuur, te kunnen beoefenen. Capoeira is een beoefening van twee bewegingen. Cultuur, kunst, expressie en verdedigingssport. Dans, akrotiek, muziek, zang, vrijheidsdrang, levensstrategie en nog veel meer. Het is toch wat. Het ontstaan is een tijd van slavernij. De uit Afrika afkomstige slaven in Brazilië camoufleerden hun gevechtstraining als dans om de onderdrukken te misleiden. De lessen van Cement de Zenzala zijn zeer gevarieerd en helpen kinderen en natuurlijk volwassenen niet alleen aan een goede conditie, maar stimuleren ook de balans, creativiteit en het zelfvertrouwen. Naast bewegingen en het capoeira spel uh, leren de kinderen ook muziek en de cultuur van de capoeira te, uh, te kennen. De zes weken cursus in Zandvoort is elke dinsdag vanaf 11 januari tot en met 15 januari, februari dus 11 januari tot en met 15 februari... van half vijf tot half zes... in gymzaal van het Gertenbach College... Zandvoortslaan 19a. Voor het inschrijven kan u nu tot 17 december... Uh, terecht bij Lisette Spaalgaren. Telefoon is 0647-950717. Uh, bij voldoende belangstelling zal naar deze kussens wekelijk Capoeira les op deze, dezelfde locatie in Zandvoort worden gegeven. Meer informatie kunt u vinden op uh, www.capoeiraharlem.nl En dit is ook mooi hoor. Vorige week uh, stond zelfs nog op nummer 1 in uh, verschillende hitlijsten.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 Zing een liedje voor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 these crazy times, it's you, it's you, you make me sing, you're every line, your every word, your everything.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 Trying to sleep But I'm trembling inside If she's home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 Met, met, met, nu de herhaling van Zondag in Kermerland.